12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Premier Rutte heeft geen goed woord over voor de ruilschoppers die zich gisteren mengden in de demonstratie op en rond het Malieveld in Den Haag. Mensen die uit bezorgdheid voor hun vrijheden demonstreren... hebben het volste recht, zei hij. Maar zaten volgens hem ook doorgesnoven hooligans bij... die misbruik maakten van de situatie. Bij de demonstratie van de actiegroep Viruswaanzin... zijn 400 mensen aangehouden. 10 tot 15 van hen zitten nog vast voor openlijke geweldpleging. De RIVM acht de kans op een tweede golf coronabesmettingen niet zo groot. Een eventuele opleving van het virus zal vooral bestaan uit lokale uitbraken, zegt het RIVM in het AD. Op dit moment lijkt de overdracht van het virus beperkt, maar het is nog niet het land uit. De RIVM benadrukt daarom dat het belangrijk is om afstand te blijven houden en de maatregelen te volgen. Als dat niet gebeurt zal het aantal besmettingen weer snel oplopen, zegt het RIVM. In Maastricht is het proces begonnen tegen Thijs H. Hij staat terecht voor het doodsteken van een vrouw in Den Haag... en een man en een vrouw op de Heide. De 28-jarige H. bekende opnieuw dat hij de dader is. De rechtbank zal later bespreken wat Thijs H. bezielde. Zelf zei hij dat hij psychotisch was. Het Openbaar Ministerie betwijfelt dat. Bestaande koophuizen waren nog nooit zo duur, zeggen het CBS en het Kadaster. Vorige maand waren ze 7,7 duurder dan een jaar geleden. En vergeleken met zeven jaar geleden zijn huizen bijna de helft duurder geworden. Het aantal verkochte huizen daalde vorige maand met 7 De invloed van de coronacrisis is nog niet te zien in de cijfers. En vanmorgen is de nieuwe Canon van Nederland gepresenteerd. In 2006 werd de eerste samengesteld in opdracht van de overheid. Die Canon geeft een overzicht van de belangrijkste kwesties... die iedereen moet kennen van de Nederlandse geschiedenis en cultuur. De Canon is nu voor het eerst herzien met een aantal nieuwe thema's. Zo zijn bijvoorbeeld Floris de Vijfde, Willem Drees en de grachtengordel geschrapt... en Marga Klompé, gastarbeiders Anton de Kom en het oranjegevoel toegevoegd. Het weer vooral aan de kust veel zon in het binnenland stapelwolken. Maximaal 24 graden. Ook morgen in het binnenland veel zon en dan kan het 28 graden worden. Woensdag en donderdag wordt het 30 graden. Of... ZFM, verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Op de A10 richting klopend Koenplein vanaf de afrit Volendam. 20 minuten vertraging. Er ligt rommel op de rijbaan. Twee rijstroken zijn dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 dit is een test, dus luister goed. Hoe vaak hoor je de koebel? Het antwoord is... 5. Keer. Maar uh, heb jij de trein wel horen aankomen?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 Goedemorgen op deze prachtige zaterdag in Zandvoort aan de Zee. Ja, we mogen nog niet met z'n allen naar Zandvoort toe. En de Formule 1 is niet na 35 jaar, maar waarschijnlijk na 36 jaar. Maar we gaan het zeker vieren. Op deze prachtige dag gaan we een heleboel mensen interviewen... met een heel gevarieerd programma. Maar voordat we daaraan beginnen... ga ik u even vertellen wie dat allemaal gemaakt hebben. De muziek eh, wordt verzorgd zoals altijd door Cor Draaier... die ook de techniek verzorgt vandaag. De redactie werd gedaan door Gert van Kuik... En de presentatie, uh, ja, mijn warme stemgeluid, dat is Roy Dongen. We hebben vandaag in het eerste uur een gesprek uh, met Theo van der Laan van de HEMA. We hebben een gesprek met Martine Projenski over de heropening van de bibliotheek. Rob Peters komt dat vertellen over de opening van HDMZ, Eigenlijk ook een soort heropening en het programma daar. En dan is er een heel belangrijk onderwerp, want er schuilt een gevaar in Zandvoort. Namelijk de bridge. Hans Hogendoorn komt er ons over bijpraten. In de tweede uur krijgen we Rick Brands, de bedrijfsleider van de nieuwe blokker. En daarna komt er een, een belangrijk moment voor de politiek. De verklaring van Erik van den Berg, de formateur... althans, dat hopen wij dat hij was formateerd uh, van het nieuwe college. En we sluiten af met de duinwachter die gaat over jonggeborenen. En dan gaan we nu praten met Theo van der Laan. Goedemorgen Theo. Goedemorgen Roy. Goedemorgen. Hartelijk gefeliciteerd met uh, ja. jouw verjaardag. Ja, dankjewel. Je ja. bent vijftig geworden, begrijpen wij. Ja, we zijn. Uh, we hebben Abraham gezien hè, met de HEMA dan alvast. Oh, oké. Okay. Ja. En Sarah en, dus ook. Is, en ik ben natuurlijk dan weer nog een paar jaartjes ouder, helaas. Oh, dat, dat toch wel. Oké. Okay. <laughs> we zijn uh, uiteraard heel benieuwd wat de HEMA uh, allemaal gaat uh, vieren. En uh, vieren jullie ook uh, uh, de ontwikkelingen? Ja... Nou ja, euh, laten we even, ja, de ontwikkeling van de HEMA daar euh, in het land, op het landelijk niveau, hè, dat is natuurlijk euh, een dingetje waar ik niet aan tafel zit. Ik, ik, het meeste, ik hoor natuurlijk intern dat een en ander. Ik heb daar mijn eigen gedachten natuurlijk wel over. Uh, maar dat spel is op de wagen zoals we dat zeggen en dat is, uh, dat is gaande. Kijk, eigenlijk is het nu zo uh, dat er het komende half jaar eigenlijk nog niet zoveel verandert. Vier, vijf maanden duurt het proces van overdracht van meneer Boekhoorn naar... De schuldeisers in de HEMA, maar dat, is, dat moet ik even nuanceren. Hè? Het is niet de schuld in de HEMA, maar de holding erboven. Ja. Kijk, HEMA is in 2007 gekocht door Engelse investeerders. En uh, nou, laat ik het aardig zeggen, die hebben de HEMA gebruikt om uit te en daar heel erg veel geld aan te verdienen. En het spelletje wordt dan in korte twee zinnen zo gespeeld. Dat ze maken een schuld en die schuld die gaat op de balans van de HEMA... Maar die heemheid schuld niet gemaakt. Maar dat geld verdwijnt natuurlijk keurig naar Engeland toe. En vervolgens hebben ze de boel aan meneer Boekhoorn verkocht. Um, die schuldeisen, dat zijn allemaal grote internationale en nationale partijen. Die, um, uh, ja, die kwamen er niet uit met meneer Boekhoorn. En uh, uh, nou ja, uh, die, die uh, zeggen, nou worden wij de eigenaar. En dat is wel jammer, want we hadden eigenlijk wel aan meneer Boekhoorn heel veel een Nederlandse partij. En het enige wat uh, HEMA baat blijft is rust en geen slecht nieuws. En uh, gewoon, ja, kijk, de komende eigenaar moet daar gewoon voor 20 jaar in. Uh, want ja, dat proces heeft gewoon heel veel tijd nodig. Uh, terug naar helemaal uh, Zandvoort, uh, ja, daar bestaan we 50 jaar. En dat is natuurlijk dat uh, in een tijd dat we dat uh, niet goed uh, kunnen vieren, want ja... Je wil iets vieren en normaal doen we dat natuurlijk met grote drommen mensen naar je winkel halen met allerlei uh, toestanden. Dat mag niet, Nee, He, want in, in de HEMA mogen we maximaal, uh, ik geloof dat we 95 uh, mandjes hebben neergezet dat is het totaal aantal, misschien 100, zoiets. Meer mogen we niet in, uh, ja, dat is, dus je, je viert iets wat je niet kan vieren in de, uh, vanwege uh, het, uh, het C-virus zoals wij het noemen. En, ja, dat is, dat is heel erg bijzonder. Dat je dus uh, iets wil vieren wat je eigenlijk niet kan vieren. Maar kan je kan de blijdschap wel deden. De HEMA maar trakteert. Ik? Je kan de blijdschap wel deden, want de heemar trakteert. Ik zag allerlei leuke dingen voorbij komen. Ja, we tracteren. En we hebben dus uh, met, uh, we hebben een programma opgesteld met uh, Zandvoort Courant Dat we gewoon, we vieren het lang duren. Dus gewoon tot het eind van het jaar gaan we met perioden van twee, drie weken doen we dat telkens. Want niet iedereen denkt, ik moet er nu heen. Nee, we willen rust in de tent. En uh, al die aanbiedingen, is, iedereen kan dat komen bekijken en, en ik hoop natuurlijk, hopen we uh, in een langdurige periode. Dus we gaan elke keer, dat is anders dan anders, gaan we zo'n zo zo periode van twee, drie, twee weken, uh, misschien een maand soms, uh, een, een, een, een dingetje vieren. Uh, en en zo, zo proberen we dus een beetje ingetogen toch te vieren en te laten weten dat we 50 zijn. En we hebben gewoon eigenlijk het idee van, nou ja, je bent wel jaar 50, dus laten we dan maar dat uitsmeren over een lange periode. En dat, uh, dat lukt aardig. Als je bij ons nu uh, in de winkel komt, dan uh, krijg je vanaf de stelling van een tientje krijg je een, uh, een mooie tas En uh, we hebben mm -hmm. een, uh, een prijsvraag uh, over heb je nog oude spullen, Hema spulletjes in de, in, de, in de kast. Hè? En dan is de leeftijd grens zo rond 20 jaar of ouder. Dan hebben we een klein museumje in de HEMA staan. En dat staat er ook weer tot eind van het jaar, dus iedereen kan op zijn eigen gemak een keer komen kijken. Hartstikke leuk. We hebben hele bijzondere dingen. Ik denk dat wij in de HEMA in Zandvoort nog oude HEMA dingetjes hebben. Die gaan terug tot echt de oertijd van de HEMA. Dus tussen 1926 en 1935 hebben wij dingetjes die echt niemand meer heeft natuurlijk. Dus dat is wel heel erg leuk. Nou, dat is een heel mooi verhaal. We hebben in de krant ook kunnen lezen hoe uh, uh, de HEMA naar Zandvoort gekomen is. Althans in ja. de vorm van uh, jij met je vader. Ja, nou ik was heel klein en mijn vader ja. is daar begonnen. Ik heb wel de eer gehad om het lintje te openen, daar is een foto van. Ja. Je ziet mij dat, die hangt goed is ook in de winkel en anders komt hij nog wel. Ik was toen uh, uh, in mijn zevende jaar, maar ik was nog zes, want ik ben van november. Ja. Uh, maar uh, dat was in 1970. En uh, mijn zusje liepen er ook rond. Uh, ja, dat was natuurlijk een hele happening en er zijn wel leuke foto's van. Want er stonden rommel mensen voor, toen komt dat natuurlijk nog wel. En dat was natuurlijk wel, uh, ja, voor Zandvoort zo'n uh, uh, enorme uh, landelijke keten. Dat was nieuw. En dat was natuurlijk ook wel, uh, het, ja, het was wel, het was wel bijzonder. Een soort uh, self-service winkel waar je uh, ja, heel veel kon tegen lage prijzen. Ja, dat was wel bijzonder. Ja, en de hele uit de Zandvoort heel goed volgehouden. Ja, ja, Hema Zandvoort is een robuuste winkel die in de loop der jaren is die gegroeid. Hè. Dus zeg maar de oer Hema in 1970 was eigenlijk het eerste stuk. Dus als je komt in de Hema, en iedereen uit Zandvoort komt wel eens in de Hema hoop ik, dan zie je eerst een breed stuk en dan wordt die smaller. Maar het eerste breed stuk, dat was de Hema in de oervorm. En daarna zijn we in drie, vier, vijf fases zo naar achter gegroeid. Um, maar de Hema in 1970 was niet groter dan het eerste brede stuk. En, uh, uh, ja, dat, dat, en ja, we zijn met de tijd meegroeid. En uh, ik heb ook begrepen dat de HEMA uh, met zijn tijd meegaat in Zandvoort althans... wat betreft uh, duurzaamheid. We hebben een ja, ja. dicht geweest wegens verbouwing... en ik zie op het dak allerlei zonnepanelen. Ja, ja die, uh, dat klopt. We hebben zonnepanelen, we hebben uh, 130 zonnepanelen... maar die liggen er eigenlijk al jaren. We hebben afgelopen oktober hebben de hele ouderwetse uh, nog hier en daar... Uh, dat is allemaal vervangen door letlicht fris en, en, en open uit natuurlijk ook met het oog op onze verjaardag van dit jaar en uh, nou ja wij proberen altijd wel uh, uh, mee te sleutelen met de hema uh, maar uiteindelijk weet je is het zo dat uh, uh, in de hema moeten gewoon de producten liggen voor een prijs en de kwaliteit die de mensen willen en die uh, ja die keuzes en uh, zou die worden natuurlijk niet in het zandvoet gemaakt maar in amsterdam Oké, okay. en dan is het wel een vraag, want ik heb wel begrepen dat toen de blokker dicht ging, die vandaag dan ook weer opengaat, dat het assortiment ja. van de heer wel een beetje is aangepast om dat gat ook een beetje in te vullen. Dat klopt, dat klopt. Je hebt wel modules, dus uh, uh, ja, wij kunnen daarin schakelen. Dus ik bedoel, kijk, elke plaats in Nederland heeft zijn eigen stereotype. Dus uh, de ene is goed in damesmode, de andere is goed in, in uh, nou, dingen die blokken verkoopt of, of noem maar op. Hè. Dus, en wij kunnen dan een module groot verkleinen. En, um, je kunt het ook echt wel een beetje vergelijken met die modules. Als je bijvoorbeeld naar Heemstede gaat, dan zie je daar eigenlijk een halve HEMA. Maar eigenlijk wel weer de dingen die het HEMA het beste verkoopt. En als je dat dan projecteert op, uh, op Zandvoort, dan zie je dat Zandvoort twee keer zo groot is. Maar ja, door de, onze toeristische functie, van onze plaats, kunnen wij natuurlijk veel meer verkopen. Wij hebben daar nog, in Zandvoort volledig gevoerd en een koffieshop. Nou, in Heemstede staat nu wel een koffiedingetje, maar dat is meer voor de leut. Wij hebben nog een volwaardig koffiehoek uh, okay, en uh, nou, we hebben een voorwaardig foodhoek met feestwaar, gebak noemt het nou, uh, In Heemsted zie je eigenlijk alleen een beetje gebak. Ja, ja je kan bestand bestandsport prima ontbijten bij de hema. Dus, en je kunt ontbijten. Dat is ook weer nou nu na het zevenvirus is dat weer langzaam mogelijk. Uh, ja, we zijn natuurlijk gehalveerd in plaatsen en we hebben hier en daar plexiglas dingetjes moeten maken. Ja, het is er rooi niet veel gezelliger op geworden. We hopen natuurlijk dat we dit met een jaar wel achter ons over op sneller natuurlijk hè, zo gauw mogelijk. Maar ja, eh, het is nog niet weg en we moeten ons natuurlijk aan de landelijke richtlijnen houden. Dus we zijn verplicht, en dat willen we ook, om dat zo veilig mogelijk te maken. Maar je kunt inderdaad sinds deze week weer ontbijten. Dat was een tijdje door de HEMA on hold gezet. En eh, daar gaan we langzaam weer mee beginnen. Ja, het zijn rare verwarrende tijden. Het zijn zeker rare verwarrende tijden. Maar ik denk toch dat de, de medewerkers die toch ook wel een, wel een feestelijk gevoel hebben... dat uh, een warme gevoel ook bij die... Uh, dat we met middenmensen tegelijk binnen mogen... Dat toch wel zorgen dat we het allemaal als een fijne verjaardag voelen. Nou, dat is ook zo. Maar goed, zo'n zo wereldachterplexe glas is ja. toch niet mijn wereld. En, en, en ik ben blij dat de trassen weer open zijn in Zandvoort. Want mijn collega ondernemers daar die in de horeca die hebben het natuurlijk al zwaar genoeg... Maar op een of andere manier, die terrassen, dat vind ik nog wel meevallen. Maar het kan hier en daar nog wel eens wat, ja, wat gezelligheid schelen. En dat is wel jammer. Maar goed, daar kunnen we met z'n allen niks aan doen. Daar moeten we doorheen. En uiteindelijk hopen we maar zo snel mogelijk hè, dat we doorheen. Kan. Dat hopen wij ook. Nou, we wensen jullie in ieder geval een hele fijne verjaardag nog. De rest van het ja, jaar. En uh, we komen allemaal langs om uh, af en toe een tatoeage uh, ja, op te eten op... of iets anders. Dankjewel voor de aandacht En we gaan natuurlijk door en let maar op de krant. En uh, we, we vieren het gewoon het hele jaar tot. Uh, zelfs de Formule 1 van uh, volgend jaar hoop ik wel dat die doorgaat, want daar hadden wij namelijk ook op ingespeeld Ja, er staat nu een, een muur vol met uh, cadeautjes, maar dat komt volgend jaar wel Nou, bij ZFM hebben we de muziek er al klaar voor staan zoals je hebt kunnen okay. horen, we gaan uh, op naar het volgende jaar Ja, gaan we doen, hè. dankjewel Fijn weekend, en succes met je programma Dankjewel, dankjewel. Goedemorgen, als het goed is heb ik aan de telefoon Martine Projensky van de bibliotheek in Zandvoort. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Nou, we hebben begrepen de bibliotheek is weer open. Klopt, vanaf afgelopen maandag zijn we weer gewoon alle dagen op de zondag na zijn we weer open. Aha, en is de bibliotheek nu ook helemaal ingepakt in het plastic? Hoe gaat we? <laughs> Afzet, lint, looplijnen. Nee, we hebben geprobeerd om de bibliotheek zo vriendelijk mogelijk te houden. Uh, maar uh, we hebben wel hier en daar wat aanpassingen gedaan. Uh, het is op dit moment niet mogelijk om de bibliotheek uh, te gebruiken als verblijfsfunctie. Dus dat je blijft in de bibliotheek om te werken of om te studeren. Of om gezellig een boek te lezen. Uh, of voor te lezen. Uh, maar het is ja Dus alle stoelen zijn afgezet of verplaatst. Dus het ziet er wel een beetje anders uit dan normaal. Tot. Oh, een boek voorlezen, dat mag toch helemaal niet? Je moet toch stil zijn in de bibliotheek? Nee zeg, dat is al jaren niet meer. Oh, wat ben ik ouderwets. <laughs> nee, het is de bedoeling dat mensen zich prettig voelen in de bibliotheek. Dus dat, uh, ja... En, en, en, en zitten jullie dan nou ook daar met een hele grote bus uh, desinfecterende gel alle boekjes en bladzijden uh, schoon te vegen? Of is dat uh, <laughs> niet nodig? Ja, dat is gelukkig niet af. nodig. Nou ja, het is wel zo dat onze boeken, die gaan op dit moment 36 uur in quarantaine. Uh, en dat betekent dat die boeken op een plek in de bibliotheek staan. Uh, het liefst waar geen uh, personeel en geen medewerkers bij komen. En die blijven daar 36 uur staan en dan worden ze pas weer in de kasten gezet. Um, en dat is omdat het virus toch op plastic en op papier redelijk lang kan blijven leven, volgens allerlei onderzoeken. Dus we houden er rekening mee dat we die boeken gewoon 36 uur niet moeten aanraken. Nou, uh, dat is, dat... Dus we maken ze niet zelf schoon. Maar als je binnenkomt, dan is het wel de bedoeling dat, dat zowel medewerkers als uh, bezoekers de handen schoonmaken met wat desinfecterende gel. Ik heb nog nooit van gehoord. Een boekenquarantaine, maar dat bestaat ja. er ook. Nou, ik denk dat het het woord van 2020 gaat worden. Een boekenquarantaine. Ja. Nou, als we ik dat halen, dan mooi. moeten we... maar in de, nou, de wereld erdoor bestaat niet meer, maar bij M tafel of zo. Ja, precies. Nou, wanneer ja. is de bibliotheek open? Want ik denk dat het voor een groot deel van onze luisteraars misschien wel fijn is... om te weten wanneer ze weer terecht kunnen voor een uh, boek. Nou, zijn op maandag zijn wij open van half twee tot half zes. Op dinsdag ook. Uh, op woensdag uh, zijn we al wat vroeger open. Dan beginnen we om tien uur tot half zes. Uh, op donderdag zijn we weer de middag open. Uh, op vrijdag de hele dag. En op uh, zaterdag van tien tot twee. Oh, dan heb ik natuurlijk ook een vraag. Luisterboeken, lenen jullie die ook uit? Nou, wij zijn als bibliotheek ook aangesloten bij de online bibliotheek. en De online bibliotheek uh, leent, ook, uh, nou, leent, uh, ja, leent ook luisterboeken en e-books uit. Aha. En hoe en de doe je dat dan? Periode, na de afgelopen periode was het wel uh, fijn dat... Uh, Want we hebben ons als bibliotheek ook echt gericht op die online dienstverlening. Uh, en samen met de online bibliotheek uh, zijn er heel veel gratis luiter, luisterboeken... en heel veel gratis e-books uh, e zijn uh, beschikbaar gekomen. Zodat toch mensen in Nederland gewoon konden blijven lezen en luisteren. En hoe werkt dat? Ja, dat, er zijn allerlei <laughs> methodes. Okay. De luisterbieb kan via een app... Uh, waar je met je lidmaatschapnummer uh, uh, nou ja, eigenlijk redelijk makkelijk uh, boeken kunt lenen. En mocht je er niet uitkomen, dan hebben wij ook nog een, on een online en telefonisch spreekuur... om mensen te helpen daarmee. Oh, Oké, okay. nou, hartstikke goed. Dus ja. mensen kunnen gewoon of alles terecht. En dat, wat is het telefoonnummer van dat online spreekuur voor onze oudere luisteraars wellicht... of de minder digitaal aangelegde? Uh, dat ga ik u even doorgeven... Dat weet ik natuurlijk heel leuk niet uit mijn hoofd. <laughs> uh, even ja. kijken. Uh, maar dat kan ik u zo doorgeven. Dat is 023 uh, 511 5440. Oké, okay. zet u het nog maar een keertje voor de zekerheid. Kunnen mensen dat opschrijven? Of intikken? Ja, 023 511 5440. Oké. Okay. Hartelijk bedankt. Nou, dat is dus goed nieuws en uh, ik kom binnenkort zelf maar weer eens een keertje kijken, want uh, ik denk dat het steeds stil moest zijn, dus ik kom maar even kijken nee, hoe het gezellig is. Nee, nee, nee. En we proberen ook wekelijks eigenlijk weer onze dienstverlening wat meer uit te breiden. Zo zijn de reserveringen op dit moment weer mogelijk gemaakt um, en uh, nou ja, steeds meer processen worden binnen de bibliotheek ook weer opgestart. Dus we hopen ook binnenkort gewoon weer mensen wat langer te kunnen laten verblijven in de bibliotheek. Nou, houd ons op de hoogte, dan kunnen wij het goed nieuws delen met de luisteraars. Hartelijk bedankt. Bedankt fijne zaterdag. Oké, okay, dag. Dag. Oh, no. Zie je like it's a funeral? Niet zo serious, go We just get started, don't you? Tip-toe. Ah, of the masterpiece, uh, you should be rolling with me. You should be rolling with me. Ah, uh, you're a real life fantasy. You're a real life fantasy. Uh, but you're moving so carefully. Let's start living dangerously. Talk to me, baby. and dangerously. <laughs> We genoten van DNCE, met Cake by the Ocean. Ja, ik was zo helemaal vergeten te vertellen welke prachtige nummers we eerder hoorden. Dat was het die in de Dream Band, met Ga je mee naar Zandvoort en Zee, met de Grand Prix versie, was het eerste nummer. En het tweede nummer was Rod Stewart met Young Turks. En nu hebben we aan de telefoon Rob Peters, als het goed is. Ja, dat klopt. Hoi. Goedemorgen, Rob. Goedemorgen. En wij gaan het hebben, althans, jij gaat ons van alles vertellen over de HDMZ-heropening en het programma. Uh, ja. Ah, gelukkig. Ja, daar, ga, daar, daar, daar, daar kan ik je inderdaad uh, heel veel over vertellen. Uh, het is wel even een nuance ah. daarin. HDMZ uh, Museum. Het museum is nog, uh, is nog dicht. En dat heeft te maken met uh, werkzaamheden aan het dak, welke nood noodzakelijk zijn. Hey. Uh, daarnaast is het museumcafé naast 19 wel geopend. Uh, van vrijdag tot en met zondag. En die, biert, en, en, en die biedt een viertal arrangementen aan in combinatie met de film. En dat is wel grappig om te, om, om te vertellen. Ja. Dat die film uh, pas geleden dus een, uh, een award heeft gewonnen op een internationaal filmfestival. Ja, dat is fantastisch natuurlijk. Dat is fantastisch mooi. We hebben hier een film, een unieke film, die ook nergens anders te zien is. Dat klopt. En die heeft een prijs gewonnen en daar kunnen we gewoon in Zandvoort met z'n allen terecht. Nou ja, niet allemaal tegelijk, maar... Nee, nee, onderste beurt. beurt. <laughs> ja. En uh, maar voordat we gaan praten over dat feestelijke uh, verhaal over de film. En het feit dat we daar natuurlijk gewoon gezellig een kopje koffie kunnen genieten en wat lekkers. Uh, het dak, het uh, uh, museum kan niet openvegen naar het dak. Het is een prachtig nieuw gebouw. Ja, dat klopt. Wow. Uh, dat gebeurt ook wel eens een keertje als je een nieuwe auto koopt. Dan uh, markeert het toch wat aan. En dan moet je terug naar de, naar de fabrikant. En dan wordt het hersteld. Ah, oké. Okay. En dus dat is het. Het is dus een klein gebrek en het binnenkort. Ja, is het, opgelost. Het, is, het is allemaal niet zo vervelend. Uh, het moet alleen opgelost worden en wij hebben deze tijd aangegrepen om het nu uh, te gaan verhelpen. We ja. hadden er ook voor kunnen kiezen om het volgend jaar te doen. Dat zou ik niet gedaan hebben in dit geval, nee. Maar uh, we waren toch al dicht in ja. verband met de corona. En verwachten jullie dat jullie uh, dan wel binnenkort op de anderhalve meter manier opengaan? Met een bepaalde looproute door het museum, zodat mensen toch dingen kunnen zien en niet allemaal tegelijk. Ja, de laatste uh, hand wordt nu uh, gelegd aan het dak, aan uh, de buitenkant van het dak. De binnenkant is nu allemaal gedaan. Dan zal de expositie opgebouwd gaan worden. En dat is uh, de eerste expositie, welke gepland stond in het hdmz museum Over het leven van Jan van Beelen. Ja. Dan zal die opgebouwd gaan worden en dan zal die ingericht gaan worden. En daarna zullen we open gaan. Oh, fantastisch. Dus het zal niet volgende week gebeuren. We hebben, we hebben in ieder geval nog tijd om de film te kijken en, onder, en uh, absolute, koffie te drinken absolute. en andere lekkere dingen te genieten. En, uh, hebben jullie al een, uh, ja, een nieuwe curator? Uh, nou, curator uh, nog niet. Okay. Ik hoop ook niet dat die gekomen, de curator. Een conservator. Oh, sorry, een conservator het, heet dat bij een museum. Ja. Ja, ja, Je nee, ziet nee, het nee, dat nee, ik uh, een ander beroep nee, heb nee, in mijn vrijheid. Ja, vrije, ja, ja, week, ja ik heb er minder gehad. Maakt dan niet uit. Nee, wij zijn uh, drukdoende. Dus daar kan ik nog, uh, nog weinig over vertellen. Nou, dat hoeft ook niet. Voorlopig is er genoeg te doen. En er komt al een Sorry. prachtige expositie aan. Uh, dat is allemaal goed nieuws. Uh, de film, van hoe laat tot hoe laat is die uh, te bezien? Of welke tijdsblokken? Nou, de, de, de film is te zien uh, op basis van reservering. Ja. Uh, want wij, ook, wij zijn, uh, uh, ook wij moeten ons houden aan de regels die ons zijn opgelegd door het RIVM. Dus uh, uitsluitend op reservering. Uh, de film duurt 12 minuten. En uh, die is in combinatie te zien met, zoals ik al zei, met een van de vier uh, arrangementen. Oké, okay, dus je kunt een aantal keren per dag in ieder geval terecht om die film uh, te bekijken ja, met het arrangement. En nou, wat voor Spaan. arrangementen zijn dat? Nou, uh, we hebben er vier bedacht. Dat is een luncharrangement. Uh, dat heet bunkeren. <laughs> dat is een behoorlijke lunch zijn dan. Ja, ja, ja, nou, als je hem ziet, het is een, uh, het is een volledige plank. is het. Uh, we hebben een wijnproeverij, een wijnproeverij van drie wijnen met daar heerlijk uh, een kaasplankje bij van de Kaashoek. Nou, dat klinkt ook goed. Uh, we hebben een bierproeverij uh, met een borrenplank verzorgd door uh, Slagerij De Halte. Uh, die drie arrangementen die zijn 17,50 euro per persoon. Inclusief uh, toegang tot film. En het vierde arrangement dat is de koffiepanorama. Uh, daarin krijgen we Krijg met een kopje koffie en met een heerlijk vers stukje appelgebak. Oh, dat klinkt ook. Goed. En die is 8,50 euro per persoon. Inclusief de film. En hoeveel mensen mogen er tegelijkertijd uh, naar binnen? Nou, uh, er staan geen stoelen. Het is, een, het, het, is, het is een filmzaal en dat ja. is al indrukwekkend. Het is een 360 graden filmzaal. Dus het gebeurt eigenlijk allemaal om je heen. En om die reden staan er ook geen stoelen. Ja. Uh, dus je kan een beetje heen en weer lopen. Ja, maar... Dat is ook een beetje de bedoeling. En uh, daarom kunnen er niet meer dan vier of vijf mensen tegelijkertijd... nu met die anderhalve meter regel... Uh, tegelijkertijd in de film. En uh, dan ga ik het gewoon heel eenvoudig houden. Uh, men gaat per tafel de film in. Dus kom je met een gezelschap van vier lunchen... dan ga je met dat gezelschap met z'n vieren ook de film kijken. ga je met z'n tweeën lunchen of met z'n tweeën een wijnproeverij doen... Dan ga je met z'n tweeën de film in. Dus lunch is gewoon. Maar zo... van 12 tot 2 is lunch. En dan ga je onderste beurt naar de tafel naar de film kijken. Noem ja, maar Klopt, klopt, klopt. Ja, even ja, okay. helemaal oh. Nou, dat is heel erg mooi gedaan. Uh, het Rijksmuseum kan nog wat van jullie leren. Ze mogen me bellen. We hebben het nummer, dus we zullen het er doorgeven. Ja, dat is goed. goed. Oké, okay, en het museum, is, uh, welke dagen is het uh, gesloten? We gaan aannemen dat jullie nog niet zeven dagen in de week open zijn. Nee, nee, nee. nee. Wij zijn geopend van vrijdag tot en met zondag. En uh, voor reserveringen uh, kan je bellen uh, op het nummer 023 21 070 of via e-mail info @hdmz. Maar alle informatie, en nou praat ik wat langzamer... Alle informatie kan je vinden op www.hdmz.nl. En dan krijg je ook een voorstukje te zien van de film. die dus uh, een zilveren woord heeft gewonnen. Nou, hartstikke mooi. Ik hoop dat iedereen, uh, niet allemaal tegelijk, maar geleidelijk aan komt kijken. en genieten ja, van mooi zijn. deze heerlijke dingen. Dat uh, zou mooi zijn. Ja, want no nogmaals: uh, uh, alles wat we hier uh, in Naas 19. qua lunch en qua borrelplankjes, qua ka kaasplankjes doen. we halen alles lokaal. Ja. Dus uh, alle vleeswaren en alle borrhapjes halen we bij de slagerij de Halte. En alle zuivelproducten halen we bij de kaashoek. En het is allemaal vers. Het is allemaal pure kwaliteit. Het is allemaal lokaal. Dus beter uh, uh, ja, uh, kan het bijna, bijna niet. En dan zeker in combinatie met de film. Het is gewoon een beleving. nou Hartstikke mooi. Ik uh, ga zeker ook komen om, uh, om te kijken hoe, dit is en, uh, hoe het ervaren wordt. Dat zou ik leuk vinden. Oké, okay, dankjewel. Een hele fijne uh, zaterdag nog. En uh, ja. heel veel succes met alle voorstellingen vandaag. Dankjewel. Bedankt. Oké, okay, dag. Het waren de internationals met Young and In Love. Het spreekt me heel erg aan, alhoewel dat Young misschien ietsje minder is geworden tegenwoordig. We hebben een ingelast onderwerp. En we hebben hier aan de telefoon, als het goed is, Ari Koper. Dat is correct. Helemaal goed. Nou, ja, fantastisch. Heel overwacht het spontaan. Ja, ja, ja, leuk. Ja, we zijn bij ZFM altijd voor spontane dingen. Het is een live radio, dus we doen hier van alles en nog wat... om onze luisteraars te verrassen en te plezieren. Ja, nee, dat begrijp ik. Dat is heel leuk en dat is ook de bedoeling, dat hoort ook zo. Ja, en ik begreep dat jij iets uh, kan vertellen over Klink. Ja, ik ben de hoofdredacteur van de Klink, uh, het orgaan van het grote spad Zandvoort. En ja, de nieuwe Klink staat alweer op stapel en die gaat binnenkort uitkomen. Ik schat een week of drie dat die uh, in de bus ligt. Oké. Okay. Een <lacht> um, week of drie. Een week of drie? Drie? Drie, ja. Okay. Ja, ik, ben net, ik heb net al laatst de laatste correctiefase de, gezien, maar dan moet die nog naar de drukken, dan moeten de stickers erop en dan moet die nog verspreid worden. Dus ik hou er even van van daarom natuurlijk. Nou, de mensen wachten vast voor uh, spanning en ik heb ook begrepen dat dit uh, jullie jubileumjaar is en dat de genootschapsavond niet door kon gaan. Ja, ja, ja, in verband met het coronagebeuren hebben we inderdaad geen genootschapsavond kunnen houden. En ik verwacht eigenlijk dat de tweede avond, die normaal gesproken in het najaar plaats zal vinden ook geen doorgang zou kunnen vinden, want ja, dat corona-outer speelt toch nog steeds een hele grote rol in de samenleving. Ja. Heel erg jammer. Want ik... we hadden er juist een feestelijk tintje aan willen geven. Nou ja, ik zoals Theo van der Laan al zijn van de hee je kunt het gewoon de hele jaar feest vieren als je een jubileumjaar hebt. Ja, dat, dat klopt, maar in december staan we precies 50 jaar, dus als vereniging moet ik zeggen. Oh, en... dus als je in december uh, precies 50 jaar bestaat, kun je dat gewoon vieren tot ja. de komende zomer. Ja, ja, ja. ja. Nou, we gaan eens kijken wat we daar nou kunnen doen. We hebben toch wel wat plannen uh, in onze gedachten. Dus, uh, nou ja, maar eerst denk ik maar eventjes van, voordat we met verdere uh, met zaken verder gaan. Uh, ja. Want dat kost toch allemaal heel veel inspanning, moet ik zeggen. En je zit met een beperkte uh, groep mensen die zich uh, daarmee bezighoudt. Ja, en hoe, hoe, uh, welke verjaardag vieren jullie? Hoe oud zijn jullie geworden? Worden jullie in december? 50 jaar. 50 jaar? Ja. 50 jaar. Dat is iedereen in Zandvoort schijnt 50 te worden. De Hema 50, ja. het genootschap 50. <laughs> je het periode, hè? Ja, nauwelijks oh, de periode. Dat soort dingen krijgen. Ja. Ja, dat is allemaal een halve eeuw. Ja, ja, dat is toch weer een respectabele leeftijd. Maar wat, zijn er veel leden van het genootschap? Wat zeg je? Zijn er veel leden? Ja, zeker. We hebben heel veel leden. We zijn de grote vereniging van Zandvoort, dus het zal eh, zo'n 1400 leden zijn, schat ik zo in. Ik heb het niet precies op mijn netvries, maar het zijn er wel heel veel. Ah. En dan kijk je ook aan de reacties, want op het moment dat de klink niet op tijd uitkomt, dan ben ik aangeschoten wild in het dorp. Oké, okay, ja, ja, van vorige week. Dat, dat, dat is leuk hoor. Gelukkig, twee weken geleden had ik de, ja. de, de, de oudere vereniging, was, de seniorenvereniging. En die zeiden ook altijd dat het de grootste waren. Ja, nou, hoeveel hebben die er dan? Nou, dat, dat weet ik niet. Ja, ik zit nee, niet in dat alleen dat de ik. bestand. <laughs> maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Het geval, nee, is niet. dat je iets moet doen voor de mensen. Maar, en het blijkt toch dat die story van ook wel leeft, laten we wel zijn. Wat net zeggen, als je 1400 mensen hebt, heb je bijna 10% van de hele bevolking uh, als lid. Dus dat ja, dan is... ja, nou moet je dat, uh, ja, meer. Want uh, neem maar eventjes uh, een gemiddelde gezinsgeld van vier personen. Dus uh, ja, dan kom je toch op een heel erg groot rijk. Plus de mensen die geen lid zijn en die gebruiken nog steeds niet, want het kost 12,5 euro per jaar. Ah, ik heb het en, begrepen. En okay, ja. Ja? Nee, ga rustig verder. Nou, het taal van de vier keer de klinkt voor in de bus. Nou, dat is eigenlijk net koste dekker. Dus wat dat betreft, ja, de... ik kun eigenlijk niet voor laten liggen, moet ik zeggen. Nou, als je een beetje hard op verhoudt Zandvoort, voor de Zandvoortse geschiedenis, zou je eigenlijk wel uh, lid moeten worden van de vereniging. Tenminste, ik zou dat bijzonder stellen. Ja, ik heb ook begrepen dat jullie buitengewone leden hebben. Een zekere recorddraaier is ook een buitengewoon lid van jullie uh, vereniging. Ja, hij is altijd buitengewoon. <lacht> oh, hij is altijd buitengewoon. Waar ja. gaat het interview niet over? Nee, nee, daarom. Lid van Verdienste is geworden, lid van is hij? Een lid van Verdiensten. verdiensten. Oké. Okay. Ja. Nou, ik ben heel erg blij dat uh, de nieuwe klinker binnenkort aankomt. Ik denk dat de luisteraars ja. wat smart wachten tot hij op de deurmat valt. Ja, het is een leuk stukje erin, moet ik zeggen. Ja? Nou, Kun ja. je een tipje van de sluier oplichten? Of is dat uh, nog geheim? Ja, natuurlijk. Heim? Ik kreeg een paar leuke foto's aangereikt over een garage die destijds aan de kleine krok zat. De Brandweerkazerne heeft dat bijvoorbeeld ook nog gezeten een hele tijd. Een stukje over de Corotex. Een stukje over de blauwe tram, dat is natuurlijk een, een, een iconen op Zandvoortgebied. Uh, Zandvoort ja. uh, wat hebben we nog meer? Een neergestort vliegtuig op het Zuiderstand. Ja, je komt toch steeds weer nieuwe dingen tegen. De mensen die komen bij me, heb je dat wel eens gezien? Nou, dus hier op het Zuiderstand zie je een uh, heinkouders hier liggen. En ja. een, niet te vergeten, door Maarten Keur, die heeft een heel groot stuk geschreven over de pakkers op Zandvoort. Nee. Erg leuk geworden, moet ik zeggen. Het is echt de moeite waard om dat weer te gaan lezen. En plus al wat losse artikeltjes hier natuurlijk altijd bij staan. Hartstikke spannend. Tom, zeker, zeker de moeite waard. We kijken er allemaal naar uit. Uh, mooi. Ik wens jou vast een, uh, heel veel succes met uh, de voorbereidingen voor de alternatieve manier om het, het jubileum te vieren. En een hele fijne zaterdag. Ja, want we gaan ook nog, als ik oh. nog heel even. Ja, natuurlijk. We zijn van plan om voor onze leden een cadeautje te laten maken. En dat wordt dan een boekje met fotomateriaal over Zandvoort. Dat is hartstikke leuk. En gaat het boekje op te koop zijn? Misschien straks? Voor niet-leden? Nee, nee, nee dat, dat, dat weet ik, dat, dat denk ik wel. Ja. Maar we zijn er heel druk mee bezig. Het, het is eigenlijk nog een beetje embryonaal, nou, mag ik het zo zeggen. Het is wel de bedoeling dat dat doorgaan gaat vinden, ja. Dat klopt. Nou, heel erg spannend. Hou ons op de hoogte. Dat gaan we doen. Ik, ik spreek jullie vast nog wel een keertje. En, uh, ik hoor het al wanneer ik binnen beeld ben. Ongetwijfeld. En uh, uh, okay. te horen natuurlijk, hè? Dat is een radio. Ja, natuurlijk. ja. ja absoluut. <laughs> Oké, okay, fijne zaterdag. Nou, ja, nog een fijn weekend zou ik zeggen. Bedankt. Dag. Everybody's just a church rising. So get down. Ja, we genieten van Raw Silk en Do It To The Music. Een prachtig nummer. Smooth en stout, zullen we maar zeggen. Um, aan de telefoon hebben we Hans Hogendoorn. Die is natuurlijk niet stout. En die komt ons van alles nog wat vertellen over een, ja, een gevaar wat dreigt in Zandvoort. Ja, goedemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Ja, ik wou inderdaad, ik ben blij dat ik in de gelegenheid ben... om wat te zeggen over het Britse in Zandvoort. Uh, wat velen misschien niet weten, is dat er nogal wat uh, britsers zijn in Zandvoort. We hebben hier twee verenigingen, die allebei meer dan uh, 100 verenigingen hebben. Maar bovendien hebben we nog verschillende clubs in Zandvoort, waar bijna dagelijks, zo niet uh, een aantal keren per week, gebrits wordt. Wat is nou aan de gang? Vanaf maart wordt er eigenlijk bij de verenigingen niet meer gebritsd. Want dat mag niet in verband met de coronacrisis. Dat betekent dat mensen die nu twee, drie, vier keer per week britsten al maandenlang verstoken zijn van de Britse. Die beginnen langzamerhand te bellen. Ja. En die zeggen, wat, wat, wat gaat er nu gebeuren? Dat is reden, wij zijn een stichting. Uh, ik, ik, ben, ik spreek hier namens de stichting uh, bevordering is al voor zijn prinsenactiviteiten die stichting helemaal een jaar of tien en wij bevorderen steeds dat verenigingen flink vereniging met de prinsen bezig zijn wat we nu gedaan hebben is de, gekeken wat doet de prinsbond wat is een landelijke prinsbond die het mogelijk maakt dat de verenigingen uh, wekelijks met elkaar aan het prinsen zijn het allerlaatste nieuws wat ik daarvan heb is dat die prinsbond ook zit te wachten ...op landelijke regelgeving. Nou, die landelijke regelgeving... ...die wordt nu verwacht voor het eerst... Uh, ...op 24 juni weer. Dus dat is uh, volgende week. Daarom vooruitlopend... ...zijn wij uh, bezig gegaan... ...om te kijken... Ja, ...wat kunnen wij hier nou in Zandvoort doen... ...met die honderden Brits die we hier zitten. Ja. En daar hebben we eigenlijk wat op gevonden. We hebben gezegd... ...wij hebben lokaliteiten... We hebben het Louis gereden, we hebben meer lokaliteiten. Daar zou gebrits kunnen worden. Maar het grote probleem is, en dat is eigenlijk ook landelijk het grote probleem... je kunt niet met vier mensen om een tafel gaan zitten britsen... zonder dat je elkaar daarmee uh, uh, aanraakt, respectievelijk uh, met, uh, met vocht enzovoort. Je kent die verhalen. Dichtbij, anderhalve meter. Ja. Exact. Dus wat hebben wij gedaan de afgelopen veertien dagen? Wij hebben iemand opdracht gegeven om eens te kijken of met dat plexiglas... een tafel ingericht zou kunnen worden... waardoor men elkaar niet aanraakt... en men bovendien elkaar ook niet met vocht kan benappen. Mag ik het zo even zeggen? Ja, dat dus, was zeker. Dus wij ja. hebben ook geld als stichting... om daar een aantal tafels voor neer te zetten... en te gaan experimenteren met voor Britsers... om te kijken of het met name de maanden juni of we juli en augustus kunnen gebruiken... voor experimenten, want zou dat lukken... dan kunnen wij in september volop aan de bak... weer met die honderden britsers. Met andere woorden, er staat nogal wat op het spel. En ik weet dat de mensen daar eigenlijk ook rijkhalsend naar uitkijken. Ik ben nu van plan. En daarom ben ik blij dat ik even de gelegenheid heb... om dat hier nu via de radio te zeggen. Ik wacht even op 24 juni. Dan komt de laatste informatie van de Nederlandse Prinsbond. Die informatie die zal dan met name uh, een, uh, inhouden... wat men landelijk vindt. Ook uh, landelijk vindt bij het RIVM. En tegenwoordig alles wordt getoetst bij het RIVM. Als daar de mogelijkheid bestaat om experimenteel aan het werk te gaan met een tafel... dan staan wij de volgende dag uh, staan wij daarvoor klaar... en gaan wij zo'n ding uh, hier neerzetten in goed. Dat is eigenlijk iets wat we hopen... dat dat een stukje rust geeft bij de Britsers... want we moeten dat niet onderschatten. Britsers zijn, zijn met name veel mensen van 50 jaar ouder. Ja. Veel alleenstaanden ook. En als je daarover honderden mensen praat, Roy... dan kun je je voorstellen dat mensen die altijd gewend zijn... Elke week twee, drie, vier keer per week te blitsen. En het is niet alleen het blitsen. Het gaat met name ook over het hele sociale gebeuren. Zeker. natuurlijk. begrijpt u wel. Ja. En mensen kunnen gezellig met elkaar uh, alles doornemen. Uh, dus het is voor zandvoet buitengewoon belangrijk dat er wat vrij komt. Nou, ik geef ze goede hoop dat er de komende weken uh, informatie over gegeven gaat worden. Wij zijn van Plan als Stichting volgende week al onze bekende business aan te schrijven. En aan te geven hoe wij de komende maanden invulling gaan geven aan onze bedoelingen. Uh, onze nou, dat is een hele mooie afsluiting. De mensen krijgen ik ben dus... wat lang bezig geweest, sorry, maar je begrijpt wat ik bedoel. Dat geeft niet. Dan kon ik even achteroverleunen, een kopje koffie halen en uh, naar het toilet gaan. Uh... <laughs> ja, aan jongen. Nee, het was een, het was een, een, een goed verhaal. Het was duidelijk. Dus we hoeven heel weinig vragen te stellen. En ik ja. denk dat het voor heel, inderdaad, heel veel mensen ontzettend belangrijk is... dat ze uh, op deze manier sociaal met elkaar bezig kunnen zijn. Ja. Dus ik ja. hoop uh, dat dat uh, goed gaat komen volgende week. Dat we dus het nieuws afwachten... Uh, en ja, en dan moeten we er ook goed kont van doen natuurlijk. Dus wellicht uh, horen we je binnenkort weer. Ja, nou ik zal in ieder geval ook nu via de radio zeggen dat wij van plan zijn binnen tien dagen alle ons bekende britsers aan te schrijven. Zelfs, wij nemen het aan voor het initiatief, maar ze kunnen ook altijd met onze stichting contact opnemen. Ze kennen mij ook wel in de algemeenheid. Daar twijfel ik niet aan. Heel veel succes met uh, deze actie en uh, we houden allemaal onze duim allemaal heel hard om te zorgen dat het uh, verlichting brengt uh, volgende week.